er met het NOS journaal. Troepen van de nieuwe macht de woestijnstad Benny Walid aan te vallen. Onderhandelingen met gaddafi aanhangers over overgaven zijn gisteren mislukt. In de stad zou familie van kolonel Kadhafi zich schuilhouden. Nieuw bewind vreest een bloedbad onder de burgerbevolking als de woestijnstad met geweld moet worden ingenomen.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 In Duitsland zijn de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren uitgelopen op een debakel voor de regeringspartijen CDU en FDP. Christen-Democraten gingen in de dunbevolkte Oost-Duitse deelstaat van 28 naar 23 procent. Liberale FDP zakte van bijna 10 naar 2,7 procent. De winnaars waren de Sociaaldemocraten en de Groenen. In de zuiden van de VS is de tropische storm Lee afgezwakt tot een tropische depressie. Schade in New orleans heeft het goed gehouden. Buiten New Orleans zijn wel huizen ondergelopen, maar er zijn geen meldingen over doden of gewonden. Vanwege Lee is afgelopen weekend in de Golf van Mexico de olieproductie voor 60% stilgelegd. Toen besluit het weer. Eerst op de meeste plaatsen droog, maar vinden de middag kans op buien met hier en daar onweer en windstoten. Het wordt ongeveer 19 graden. Dan morgen, dan is er veel wind, dus er is bewolking, en regen en is het nog iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS journal Dit is Helene De Geest bij de ANWB. Er staat 130 km file. Je krijgt de files in een randstel vanaf 4 km. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. 11 kilometer tussen Gelder en knooppunt Everdingen. De weg is daar dicht door een ongeluk met twee vrachtwagens. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Gorkum over de A15 en de A27. Staat op de A27 inmiddels wel een lange file van Breda naar Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 9 kilometer. Verder op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoete Dijk 4 kilometer in beide richtingen. De A9 ook maar Amstelveen tussen de knooppunt Rottepolderplein en Raasdorp, 4 A16 Breda-Rotterdam voor Knoop en 4 kilometer Op de A20 Hoek van Holland-Gouda voor Knoop ook een file van 4 kilometer En op de A28 Utrecht-Amersfoort voor de afrit Den Dolder, ook 4 Dan de A28 richting Utrecht tussen, tussen Amersfoort-Vathorst en leusden Zuid, 8 kilometer Tot zover de verkeersinformaat Bent u al BN'er?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 Dit is de zomer van ZFM. Met nu de haling van Zandvoort op zaterdag.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 Voor Zandvoort en de regio. Het is inderdaad even na twee uur een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag Albert jan en goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, we zijn er weer. Gezellig. Met z'n tweeën in, dus in de studio aan het uh, zonovergoten gasthuisplein. Dat wou, dat wou ik zeggen. Dus de, de zomer is voorbij, hè. Ja, dus <laughs> dan merk je dat. je merkt ook gelijk als het zonnetje schijnt, dan zitten we met z'n tweeën. Als dat... het een beetje slecht weer is, dan ben uh, ik nog wel eens een keer binnen. Lex van der Horen, hij zit volgens mij op strand. Die zit op strand. Dus die gaan we om half drie bellen voor het. Uh, uh,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 Nou, dan gaat dit plaatje ook overal met Jan. Maar het weer zit wel lekker mee, dus we genieten ervan vandaag. Hier is Dusty Springfield en de summer is over. Denk maar even terug aan de tijd van Veronica. The night runs away with the day. The was green is now hay. Zonnig weer Een Hete zomer met ZFM, zon, zee, zandvoort en zomerhits. Zomerhit. In Springfield, en de summer is over. En daar achteraf was deze plaats natuurlijk perfect. Je hoort de mama's en de papa's, en de California Dreaming. CFM Race Radio, Pit Report. Ja, aan het begin waren we het even vergeten te vertellen, Albert Jan, Maar dit weekend trophy op de Trophy of the Junes op circuit. Ja, hoe kan ik het vergeten? Ik Twee dagen lang. Twee dagen Twee jaar lang. Jongen. Vandaag en morgen racegeweld op het circuit. Laten en... we snel overgaan naar het circuit. naar Willem van Dezen. Willem, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Ja, Rob, je zei het al. Uh, de Trophy of the Junes uh, dit weekend. De Trophy of the Junes. Uh, ja, leuk evenement uh, ieder jaar. een van de leuke aspecten daarin is uh, dat het circuit net een iets anders is uh, als tijdens uh, alle andere evenementen.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 en ook rijders die wat eerder uh, daarvoor uh, rennen, dan toch alweer een wat snelheid En Dat is toch uh, belangrijk, want na de chicane moeten we gelijk heuvelen uh, op uh, richting schijfland. En hoe meer uh, snelheid je hebt, hoe eerder je in schijfland bent, dan dat is het verhaal uh, van de chicane. Dan gaan we het uh, Trophy of de Junes, ja. Vanmorgen uh, volop uh, kwalificatie gehad uh, voor de courses, uh, die inmiddels bij uh, ja, iedereen min of meer bekend zijn. Dit weekend niet actief op zand voor het, uh, de Dutch GT4,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 Het uh, is ja, die is begonnen om tien over half twee, is niet tien voor half drie, dus uh, 40 minuten bezig. En uh, zeker de eerste uh, 30, 35 minuten uh, vol spanning gehad met uh, een topgroep van uh, vier auto's. Het was uh, de Brit uh, Behundel die aan de leiding ging met op de tweede plaats uh, Junior trouwens. De derde was het de equipe van uh, Petters Sonders uh, met Max Koster en vierde uh, vonden we dan terug uh, Erik Schwart. Die zijn uh, lang aan het vallen Tijdens deze race moet er ook een uh, verplicht uh, pitstop uh, gedaan worden. Junior nou, Stars uh, was de eerste uh, die de pit in kwam. Daar zijn uh, verplichtheid tijd uh, stil bleef staan. Een uh, ronde later kwam het uh, drietal, uh, waarmee die gepecht was ook uh, de pitzaak in. Die bleef ook allemaal met je staan, maar ja, het zag er toch naar uit dat de Engelse equipe van uh, Brundle en Emmet net even iets, vroeg vroeg uh, remming, en die wist derhalve uh, de leiding over te nemen. Uh, of, uh, eigenlijk te behouden want uh, we gingen er vanuit junior juniors trouwens in zijn rondje, zijn vrije rondje verhoofd hij de kop wel, nou de twee equips die ook in de kopgroep waren, die was hij uh, voor bijna op, maar de Engelse equipe uh, ligt nog op kop en dat is de equipe van... Nuts. Alex Bundel en James Abbott met de tweede baas in de uh, juniërs trouwens derde is inmiddels uh, Erik Zwart en vierde is de equipe uh, Patrick Sonders met Mark Koster, met Mark Koster achter het stuur oké okay, Willem, helemaal duidelijk dankjewel voor dit moment en straks komen we weer bij terug oké, okay, tot zo oh, tot zo, dat was Willem van Lessen vanaf het circuit Park straks meer over de Trophy of the Jews dat allemaal bij Sandvoort op zaterdag Zand Lekkere muziek uit de jaren 80 bij CFM op de radio. Je de Talking Heads en de Slippery People. Daarvoor voort, trouwens, in je winehouse. En wat een lekkere dat, zeg altijd. Black and Black. Black and Black? Nee, back in Black and Black. Ja. Okay.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 Dat je zo mooi kon zingen, Hobart-Jan Goed, hè? Ja. Oh, heerlijk nummer dit Heerlijk, lekker meezingen met Andrew Gold Never Let Her Slip Away het en we gaan in een rap tempo naar het stroot van Zalvoort. Want daar is zeg Lex van der Oren. Goedemiddag, Lex. Goedemiddag. Goedemiddag, Lap. Hey, goedemiddag. Hij zit er eindelijk weer. Gelukkig. Ja, gelukkig. Maar nou, het de zomertje wel, hè. Jongen, jongen, jongen, wat een zomer. Nou, we, trouwens, we, het, we hadden het over de zomer. Maar de zomer is eigenlijk nog niet afgelopen, hè. Nee. W word ik in de balie nee. genomen dan, op de radio? Ja. Oh. Want waar jij het over hebt. Dat is de meteorologische zomer. En de kalenderzomer, die loopt tot 23 september. Oh, dus we ja. gaan nog wel even door met het mooie de, weer. Dit zit alleen maar goed berichten voor ons. <laughs> dus we hebben nog drie weken. We oh. hebben nog drie weken. Nou, ja, verras nee, ons dan, verras ons. Nee, maar, <laughs> maar dat zit zo in elkaar, uh, Rob. Uh, de meteorologen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 20 zomerse dagen, dat is dus het gemiddelde. En we hebben er maar 7 gehad erop. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Jonge, jonge, we moeten het inhalen. En we hebben er nu al in september twee zomerse dagen, dus we gaan het inhalen. Kijk, helemaal goed. We gaan het inhalen. Nou, ik zal je eens voorlezen wat er op tv staat, op teksttv. Daar staat nu meezorg. En laat in de middag zou er een buik kunnen ontstaan. Nu heb ik de laatste computerberekeningen bekeken. En die buik die zou kunnen ontstaan boven het doort kanaal. Dus we blijven gewoon droog houden.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 ...naar het strand, dat zou ik gewoon doen met dat mooie prachtige weer van vandaag hier in Zandvoort. de, de ziel van Crystal Fighters en Plage. En uh, ja, Ab of ambetjon, Jan van Es die heeft uh, Zandvoort verlaten... ...want die zit uh, vanmiddag in Amsterdam bij de voetbalwedstrijd van vanmiddag. Goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag heren en uiteraard uit een brood Amsterdam... <laughs> Nou, dat wil je echt niet weten. Ik ben blij dat ik even in de schaduw kan staan. Maar uh, het is, uh, ik denk dat het niet prettig is om in dit soort uh, toestanden te voetballen. Nou, zullen we niet klagen, want we hebben natuurlijk uh, niet zo heel erg dendrum en gehad, Maar dat zeg ik nog heel erg netjes. Maar goed, we uh, hebben het voetbal is weer begonnen. Eerste uh, competitiedag van 6, 2011 en 2012. En Frankfurt uh, speelt uh, vanmiddag bij uh, TOB in Noord-Amsterdam. Amsterdam, hoe uh, Amsterdam, moet ik dat zeggen eigenlijk. En uh, ja, een prachtig mooi veld. Ja, er is, nog niet op er is zeker nog niet op. Dit is de eerste keer dat er op gespeeld wordt, waarschijnlijk. Wat zeg jij, sorry? Dit is de eerste keer dat op dat veld gespeeld wordt, waarschijnlijk. Ja, dat denk ik ook. Ja, misschien we het met zijn. Maar we zijn hier vorig jaar geweest, natuurlijk. Want ja. we speelden toch ook in dezelfde competitie als Zandvoort. En ik, ik herinner me als we dat vergist dat was een verschrikkelijk droog en hard veld. Soms wat kwam met een voor al in de zevende minuut. Vier minuten voor de laatste pluitje af en de schijt zetten. komt 2-0 bij gelijk. En Sansoort scoorde nog via een kopbal van Maurice Mol in uh, uh, uh, vier minuten voor, 10 uh, minuten plezierendheid, laat ik het zo zeggen. Tot de wij. wij. Daar betekent ik nou eigenlijk meer voor. Zonneveld heeft eh, niet een heel nieuw team. Zonneveld staat in de basis, Jan Zonneveld. Daniel Arends, natuurlijk Daniel Arens, want hij is nieuw bij Zandvoort. Hij speelt ook in de basis. Een man die komt uh, bij onder andere uh, opleiding gehad bij Ajax. Hij heeft jong, uh, ADO speelt, geweest, de jong Aarde zelfs aangroepvoerder geweest van jong Aarde. En hij heeft de laatste paar jaar bij uh, Katwijk en dat is topgassen gespeeld, is nu terug op Zonneveld, op zijn oude stik, waar hij ooit begonnen is. En hij speelt uh, op dit Mensen een rol eigenlijk op het middenveld. Nou, we zijn nu bezig, even kijken, een minuutje of uh, 18, ietsje zien gezegd. En het is uh, puur aftasten. Ik denk ook dat het ook door de warmte komt. Er zijn nog geen kansen geweest voor geen van beide teams. En uh, dat is, uh, ja... Misschien jammer, maar wel een klein beetje logisch. Nu uh, wordt hier. Dat <gacht> is heel veel pond, dat moet ik even vertellen. Voor de derde keer wordt die hier uh, gevlagd door de, de assistent-scheidsrechter van TOB. En voor de derde keer wijst de scheidsrechter de andere kant op. Oh? Dat is heel veel <pond>. Het <gacht> uh, is wel gebeurd, oké? Okay? Heel uh, goed. Uh, Sandvoort uh, uh, heeft. Uh, nou, dat heb je hier in een stand de Sandeën krant kunnen lezen. Uh, niet echt dender op het begin gehad, maar ook niet slecht. Uh, had anders gekund. Maar goed, uh, het is niet anders. Pieter Keur heeft een rode kaart gekregen in de wedstrijd tegen DSS en de wedstrijd voor de beken. Die uh, heeft daar een schorsing opgelopen van drie wedstrijden. De Zo. De wedstrijden die hij uitziet. Ja, dat is pittig. Dat is pittig. Ja, uh, dat, het is hetzelfde wat altijd. Het is kwetsen, kwetsen, kwetsen, kwetsen tegen de erbieten. En op een gegeven moment zijn erbieten. Is hij dat niet meer. En als je dat voor de tweede of derde keer een rode kaart krijgt, ja, dan staat de kaart erbij. Ga maar lekker op de drie wedstrijden aan de kant zitten. En dat is nu gebeurd met, met Pieter Keur. Is hij er wel? Uh, uh, hij is wel. Okay. Ik heb hem gezien. Ik heb daar tegen die eerste wedstrijd, die schorsing uitstaat. dat was in de bekerwedstrijd. Uh, daar heb ik hem niet gezien. Uh, maar laten we eerlijk zijn. Uh, uh, Sander Hittinger is assistent en hij zijn vier handen bij een buik en dan loopt de los. Sander is dus je balbezit. Uh, op de linkerkant van het veld. Die speelt naast wordt ingespeeld door Jurgen Mans. Uh, die gaat terug naar Aardewerk. Aardenberg. Uh, lange bal. Iedere ruimte. Naar Patrick van de Oort. Oor. Ik kan een kan hij krijgen. En dan gaat hij nu gaat hij proberen te pingelen. Als je blijft volgen, er zijn drie mensen voor over En het had misschien wat beter geweest. Paas, na nou, Vijser Rikkers, Rikkers probeert zijn man te, te, te passeren. Lukt niet. Wel gaat vier voet van de verdediger over de zijlijn. En het is de hoogte van de 16 meterlijn van het TOB B Gooit naar Bas Lennens, Lennens uh, speelt in naar Arends, Danilo Arends, naar Max Aardewerk, terug naar Arends. Het wordt een beetje breien, daar mogen diepte paas. wordt geplakt voor buitenspel en gefloten. En dat is dus ja, een vijf op voor T.O.B. Ja, zo zijn we eigenlijk al de hele tijd bij, Gandy, bij het doel van Gandel bij Zandvoort. Het is uh, aftasten. De eerste wedstrijd van het seizoen natuurlijk. Een uh, prettige wedstrijd. Maar uh, laten we hopen dat Zandvoort het uh, doet, uh, keer goed doet in de eerste wedstrijd. Gespeeld Nu ruim 20 minuten. En het is anders nog steeds 0-0. Dankjewel Joop. En straks komen we weer bij je terug. Bij dat barbecue-weer van vandaag, dat past echt zo'n plaat, hè? Van podium hoorde, Sunny. Dit weekend op het circuitpark, zo voor de Trophy of the Dunes. CFM, Race Radio, pit Report, pit Report. En daar hebben we uiteraard onze Pit Reporters weer aanwezig. Ditmaal Willem van deze. Nogmaals, goedemiddag Willem, hoe is het daar op het circuit? Goedemiddag, ja. Ja, op het circuitpark, eh, zo voor het uitermate uh, goed vertoefen, uh, uiteraard. Heerlijk, hè? Met het weer. Ja, uh zo juist hebben we de finish van uh, uh, de Red de Red Bull, hebben het niet zo gefeerd. En uiteindelijk winnaar is daarin in de goede Net op de tweede plaats uh, Erik Zwart en derde is geworden, de e-type e uh, koster. En waar, is Brundle, waar was Brundel gebleven dan? Ja nou, Brundel, uh, ik vertel het al, we hadden het vermoeden dat hij niet wat te kort uh, stil had gestaan in de pit. Nou, dat was inderdaad, een uh, was dat het geval. Uh, die e-type kreeg die e ook een uh, stop en Maar ook buiten die uh, stop en koo... Zou het trouwens zeker groot zijn om die ook nog te schalken en uh, sowieso de overwinning naar uh, naar uh, mee terug te nemen. Inmiddels kijken we naar een heel groot stadveld en dat is een stadveld van uh, 43 auto's. En dat zijn uh, de Netsurfers, uh, Youngtimers, uh, touringcars en dat is, ja, uh, yeah, Youngtimers. Nou ja, Albert Jan, je hoeft maar iedere dag in de ochtend in de spiegel te kijken en je ziet een Youngtimer. Jij dus, het dat... door, ja, jij te door. Ja, te door. <laughs>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 Ja, noem maar op. Uh, opvallend, uh, twee auto's dus ook. Uh, ja, die verwacht je niet te gaan op een uh, circuit uh, in actie. Maar toch zijn ze aanwezig. Zijn wel de langzaamste. En, uh, ze komen uit, uh, volgens mij, Oost-Duitsland. Uh, Albert jan de Kriesswagen. Uh, Hoe ga ik merken, denk je? Ja, ehm, um, Skoda. Ja. Trapband. Geweldig. Je rijden ook nog twee uh, trapbandjes. <tra <-boot> ja, en dat is toch heel uh, leuk om uh, zo'n groot start te, te zien uh, met circo. Dus die gaan naar reizijden. Uh, Ik niet fris over twaalf uh, uh, ronden in starten. Ja, en het zijn toch, uh, ja, het zijn niet uh, de minste natuurlijk, worden uh, de snelste. Uh, draait toch ook de twee minuten en dan met de chitaan erin dan uh, moet je toch aardig uh, goed gas geven zijn inmiddels zit de uh, eerste ronde drop ik ga even kijken wie we aan de leiding hebben ja, het uh, is nummer 331 en dat is uh, Peter Stots uh, die in een Porsche rijdt met op de tweede plaats is VV, uh, Kuivers die rijdt in een BMW M3 ja en uh, even de handjes uh, ja daar moeten we even op wachten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 Me live at the place me come from it is a nice place we love the dance out. me enter the world up I freedom know me a big dig